En daar achter de bar staat uh, Don de Grebber als uh, gastheer. En hij is geen wethouderkandidaat voor het CDA. Dus hij heeft alle tijd om heel veel koffiediensten te draaien. Redactie is gedaan door Yvonne uh, Roosendaal. Techniek, David Haiberg, Roy Halderman. Presentatie, Pieter Joustra. En goedemorgen, Tom Hendriks. Dag nou, Pieter, heb jij al op, een YouTube op het strand? Uh, uh, ik heb wel even gekeken, uh, maar voor de luisteraars misschien eventjes een uitleg. Uh, Gistermorgen zijn op strand van Zandvoort een grote hoeveelheid flesjes aangespoeld... ...met daarin een bijtende substantie. En de brandweer heeft inmiddels enkele tientallen flesjes opgeruimd. En de politie roept mensen op om de flesjes niet aan te raken of te openen... ...maar direct te bellen met de politie of de brandweer. Uh, het volgende bericht, want er zijn natuurlijk een paar van die flesjes onderzocht... Uh, ...blijkt dat het een, een hardere is... Uh, ik, Medische, originaal? Dus, ja, ja de, de Zandvoorters, echte jutters natuurlijk, die renden gisteren meteen naar het strand toe. Want die dachten dat het vloeibare Viagra was. Nee dus, het is geen Viagra. Het is een, een harder voor polyester. Maar kom er niet aan, want ze zijn levensgevaarlijk. Waarschuw de politie in Zandvoort of de renningsbrigade. En uh, die ruimen dan die flesjes op. Maar ik heb ook even lopen kijken, maar ik heb geen fles gewonden. Die zijn toch stilletjes vannacht opgehaald, denk ik. Dat denk ik ook. Of ze liggen in het Museum bij de Flussepost. <laughs> We hebben een leuk programma, Tom. Ja, ook een druk programma. We gaan ja. om tien over tien beginnen met twee bestuursleden van de AMBO-afdeling Zandvoort. Dat is een. Zeer groeiende afdeling voor uh, ouderen in Zandvoort. Ja, en die mensen zien er nog jong uit hoor. Dat zijn hartstikke jong. Het is Jaap Molenaar en Truus van der Voort. Ja, en uh, zij komen vertellen uh, ja, wat voor dingen ze allemaal doen uh, hier in Zandvoort. En vooral ook het laatste nieuws. En ze bestaan uh, volgend jaar... Uh... Een aantal, aantal jaren. Lang. Een aantal jaren. Een aantal jaren, ja. ja. ja, ja. En daarna krijgen we Paul Zweers. Ja, dat is onze, onze beste zondvoerder. Die altijd bezig is met goede doelen. Zoals de voedselbank. En nu is hij weer bezig met kerstpakketten. En hij gaat er alles over vertellen. Ja, en de looitjes van de winkeliers vliegen momenteel de winkel uit. En ja, daar hoort ook bij een loterij hoort een trekkerij. En uh, Helmo Hoogland van de OVZ komt. Uh, tegen uh, kwart voor elf langs. Ik om... ben nou toch benieuwd of wij een keer prijs hebben. Uh, heb jij dan loodjes? Ja, ik heb de loodjes in die zak gestopt. En, uh, met, met een bepaald foutje erin. Dus ik hoop dat ze die eruit trekken. Dat, uh... Maar we wachten af. Okay. Dan komen we in tweede uur en dan gaan we politiek bedrijven. Dat hebben we net al gedaan eigenlijk, hè? Ja, maar dit wordt heel speciaal, want Gijs de Rode is benoemd tot lijsttrekker afgelopen donderdag. Voor het CDA. Eh, voor het CDA. En dan komt hij met Anders Sandbergen. En we gaan hem eventjes doorvragen wat zijn ideeën zijn voor de komende vier jaar. Tegen half twaalf komt het tempelteam van Zandvoort weer binnen Waaien, Ankie Miezebeek en Martine Jouwstra. En ze komen even vertellen over een leuk evenement in het dorp, de sprookjeswandeling. Ja, en heel Disney is losgelaten dan, want alle Disney-figuren die je maar kent, zullen tijdens die sprookjeswandeling op het Kerkplein, Gasthuisplein en Raadjesplein rondlopen. Ook naar Robert Duck, denk je? Ja, ik denk het wel. Als Scrooge. Ja, precies. Leuk, hè? En tenslotte gaan we eindigen met een gesprekje met Nathalie Lindeboom over de kerstinloop in Pluspunt, die hedenmiddag zal plaatsvinden. Maar eerst, muziek. To be that bastard Van zijn geschoven Jaap Molenaar en Truus van der Voort eh, van de AMBO. Eh, twee jong uitziende mensen, want met AMBO denk ik meteen aan hele oude mensen. Dat is dus bepaald niet het geval. Hoe kunnen jullie als junioren zo nauw verbonden zijn met de AMBO? Jaap. Ja, ik ben even stil uh, naar nee, na zo'n ja. opmerking en dan kijk ik even naar Truus. En die is nog ik, jonger. En die is nog jonger uiteraard, ja. <laughs> duidelijk. En uh, Ik zou willen zeggen, dus Trus is een nieuwkomer, maar ze is, uh, voor ons is het een, een kei. Trus, zeg jij nou eens even wat, wat, wat, wat deze meneer vraagt aan jou? Kijk, dus waarom is Jaap, Jaap zo jong? Jaap gooit gelijk het antwoord naar mij toe. Hè? Die, ja. Gelijk moet ik inspringen. Ja, ja. Ja. <laughs> maar waarom dan... ben ik zo jong? Ik denk omdat wij, uh, of wij, ik kan niet uh, zo erg goed voor Jaap spreken. Maar ik voel me nog jong en ik ben ook nog jong omdat ik uh, eigenlijk heel erg actief ben mijn hele leven al. Ja, ik heb eigenlijk ik. nooit stilgezeten. Dat is echt verschrikkelijk wat ik allemaal doe. En dat doe ik ook graag. Maar Trus, wil je lid worden van de AMBO? Moet je dan een minimumleeftijd hebben? Nee, je hoeft geen... Nou, kijk, 50. 55 is, uh, ja. is toch... 50 plus wordt er gezegd, maar ja. 55 vind ik een mooie leeftijd om te beginnen. En eigenlijk moeten we nog veel meer van die mensen erbij hebben. Die wat jongeren, waar we veel meer op een nieuwe manier weer mee om kunnen gaan. Oké. Okay. en verkeerd er aan deze manier dan? Uh, nou, er mankeert niets aan, maar we missen dus de jongere ouderen. De jongeren, senior. Ik heb eens nagekeken hoeveel wij er hebben. En nou, dat, dan denk je, er, er moeten er toch eigenlijk meer komen. 65 jaar, 160, waarmee je weer uh, wat nieuwe activiteiten kan ontplooien. Ja, oké. Okay, maar jullie behoren tot de jongeren, 50 plus... Wij behoren tot de jongeren 50+. Dankjewel. Dankjewel Kerel. dankjewel. We hebben nee, 800 leden. hoor mij 400, 800 leden. In Zandvoort. In Zandvoort. Bijna hè, bijna. Bijna. Ja, maar niet overdrijving. Ja, maar er gebeurt wel eens wat. Er gaat wel eens iemand hemelen en dan redden we het net weer niet dus we hebben dus binnenkort hebben we dus 40 jaar volgend jaar 23 maart hebben wij dus een grote toestand van 40 jaar organisatie Ambo. Ja. Ja, en daar komt wat voor kijken, mannen. Wat ga je dan doen? Ja, dat weten we zelf af en toe nog niet. Maar we hebben in ieder geval al een, uh, ja, een conceptlijst. Nee, oh, okay. nee dat, ja, okay. dat, er zijn andere voor. Oké, okay. okay. neem me niet kwalijk. Het rust, dat, dat hele veertig jaar gebeuren, dat wordt iets, hè? Ja, natuurlijk. We okay. hebben al een zaal gereserveerd. We, ja. hebben, nou, we zijn ja. er aardig mee bezig. Wat, wat is ongeveer de inhoud wat je gaat doen? Nou, het wordt een receptie. Er wordt ook wel... Um, er uh, is uh, iemand die iets uh, leuks brengt. Ja. ja, die loopt door de zaal te wandelen met de ja, toestandjes. Ja, uh, ja zeg okay. het niet. Ik ga ook weer niet te veel vertellen. Nee, jullie, dat ik, mag he? niet. We mag toch nee. aannemen uh, ook, dat jullie koor gaat zingen. Nee, dat nee, nee, nee. is we geen willen de koor, We willen ook de koorleden de uh, gewone bij hebben. Ja. Want die staan altijd daar. Uh, te zingen en zo, uh, ja. verkleden. En, oh, en oh, laat natuurlijk. ze maar lekker eens ja. een keertje meefeestvieren. Ja, ja. Wat doet de ambu nu precies hier in Zandvoort? Noem eens wat activiteit. Wat doet de AMBONO? Nou, Deze vraag ja, had ik nu niet verwacht, meneer Joussen. Maar ik nee, moet algemeen. Maar ja, ja. de luisteren. Nou, ja, oké. Okay. Okay. Truus, zeg eens wat? Nou, kijk, de activiteiten, die kan uh, ja wel noemen, Maar uh, waar, waar ik erg mee bezig ben in het secretariaat, dat is bijvoorbeeld op het ogenblik uh, gewoon die, uh, die uh, zorgkostenverzekering, ziektekostenverzekering. Dat is geen activiteit, maar dat is wel iets waar we heel erg... Hè? Ja, voorlichting en begeleiding ja, en dus, vooral he? ook zorgen dat iedereen die in die ambo zit ook de korting neemt hè? want dat zijn lang niet alle mensen doen dat en ze daarin begeleiden die daar zeggen van ja hoe, wat moet ik daarmee, hoe moet ik dat doen daar zijn we op het ogenblik erg mee bezig hm. uh, uh, maar de activiteiten ja die weet je net uh, ja, nou, ja. ja die ga ik even opnoemen heren en uh, dames, dat is in Zandvoort uiteraard die 785 leden, Hij is hey, goed. Ja, ja. goed. <laughs> okay. En uh, we hebben veel activiteiten. We hebben zwemmen. Dat is Smaandas. Ja? En dat, dat zijn, doorgaans zijn dat 40 luidjes die komen zwemmen. En dat is een leuk aantal. Ja. Dat is niet duur en dat, dat is gewoon dus een, een klein potje wat ze daar voorbij houden. Hebben we hebben Noordic Walking, we lopen hertjes te kijken met twee ploegen. Dat uh, begint bij de waterleiding Duin hier op uh, Zandvoort. En dat doet een zekere Mieke, ik ben even het achternaam kwijt, maar Marike, ja. of Marike is dat dus. En dat gaat hartstikke leuk, dat is een professioneel gebeuren. Dat is ja, is nog dus snel ook, hè? Onderschat het niet, ja, dat dat dat wandel, hè? Dat is kijk Peter. even op, hè, meneer Janschap? Ja, precies. Goed. Ja, dan even zingen, is dat niks voor jou? Nee? Nou, uh, nee. Mijn ja, nee. nee. echtgenoot oh, okay. die zegt, zing maar niet mee, dan klinkt het beter. <laughs> dan hebben we het klaverjassen. Ja, daar, daar zijn, over het algemeen zijn er dus de, 40 mensen aan het klaverjassen. En dat is een hartstikke leuke sfeer. En dat kost een, een 1 eurotje per middag. Maar we willen er gewoon meer mensen bij hebben. Want je hebt dus in Zandvoort heb je geloof ik 16 klaverjasklubsen. Dat doen jullie in het gemeenschapshuis? Ja, he? gemeenschapshuis. Maar als het nou uit. tegen de grond gaat, wat dan ja Nee, dan gaan we naar het Louis Davies Dat gaan we al over okay. We hebben een gesprek over met de gemeente okay. aanstaande. Dinsdag geloof ik of weet ik veel wat. Dan hebben we Brutje. Dat is een feit ligt Gent, daar zie ik jou wel voor aan dan. Zeker. Komen. Ik, ik speel pokerbrits. Ja, ja <laughs> ik weet het. Dan hebben we de bingo. Daar hebben we speciale avonden of uh, middagen voor. En dat is hartstikke leuk. Het is volle zalen. Meestal 80 man wat we hebben en zo. En uh, goede prijzen. We hebben dus uh, vele activiteiten. We hebben de feestmiddagen. En de bustochten en de, niet gevreten, de, ja, Nee, hè? Ja, heb ik ja. ook. Ja, ja, ja, ja. Je hebt een heel blok naar het geschreven ja. man. Nou, dan geef ik dit. Ik wil goed naar voren. Ja, gaan. nee, is goed. Ja. Okay. Ja, is goed. <laughs> En we hebben dan die feestdagen, weet je al, of middagen, dat, nou dan uh, hebben we dat allemaal keurig geregeld. Er is muziek bij en er is wow, loterij en, en weet ik het allemaal, nee, hartstikke We hebben ook vijftig luidjes, verzorgers, hè, dat zijn vrijwilligers, die brengen de Ambo Magazine rond, dame. Ja, zeg ik het goed, uh, Truus, ja, Ambo Magazine. Ja. Die brengen de nieuwsbrief rond en, en maar, dat, dat, dat, dat is een ploeg, een gouden ploeg van ons, ja. ...vind maar 50 luip zand voor, die, uh, voor een vereniging, uh, laten we zeggen, dat voor nul doen. Ze worden wel ja, niet, alleen, ons, niet alleen de nieuwsbrief rondbrengen natuurlijk, ja. hè? In die 50 ja. mensen zitten ja. allerlei... Koffiezetten ja. ze weet ik het allemaal, hè. ja. ja, wel, ja maar maar, maar ja, ja, nou vormen jullie in feite dus een, een soort machtsblok in uh, Zandvoort. Ja, dat willen we. Wij zijn dus uh, goed bezig. Maar worden jullie wel eens geconsulteerd door de gemeente... Bij bepaalde zaken die ouderen betreffen? Ja, we hebben goed contact uh, met de gemeente. Ja, we hebben met uh, meneer Henk Essling we contact. We hebben met uh, meneer Niek Meijer, die zou je ook wel kennen, hebben ja. contact. En uh, er zijn nog meer mensen. We zijn met uh, de partijen bezig voor de huisvesting, voor de, voor de ouderen en zo, noem maar op, daar, daar, Die reacties vallen ons tegen, tussen, als ik het uh, zo mag zeggen. Tot nu toe wel. Ja. We hebben drie partijen die uh, luisteren een beetje ja. naar ons. Dat is onverstandig natuurlijk. We ja. okay, dat... dus zijn met drie partijen die luisteren. Ja, dus je hebt, welke uh, zijn dat? Nee, dat, dat noem ik niet. Dat oh, ik nee, nee, Hebben jullie dat dat contact ween. met OPZ? Ja. Ja, oh, dat wil ik wel even. Dus, oh. Ja, dan, wat dat is, je oudere partij oh, nou, Dus is Dat is een domme vraag, hè? Ja, niet dan? Nou, dat, dat, dat, dat, oh, nee, dat is nee, helemaal dat, geen domme vraag. Okay. Want voor hetzelfde geld zeggen ja. ze nou uh, nee, Nee, nee, nee. Ja, er want... zitten veel oudere mensen bij openzetten. Ja, de dus, ja, hele middenboulevard zit erbij. Ja. Ik ook. Ja. <laughs> dan hebben we dus een rijbewijs, hè. Want als je rijbewijs verloopt, dan moet je dus... Uh, normaal betaal je er 70 euro voor, bij ons betaal je er 30 euro voor. Ik noem maar wat. Dat is gewoon interessant, hè? Ja. Belastingaangifte? Dan, ja, belastingaangifte. Dan moet je uh, 5 eurotjes geven voor de lol. We, uh, zulke dingen allemaal. He. En het gaat hartstikke goed. verleden jaar hadden we 90 man voor de belasting. Ja? En uh, nou, daar zijn we goed in. Maar alleen, het, het is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Maar we hopen er uh, steeds meer uh, vat op te krijgen. Waardoor we dus uh, sterker worden. En ik noem geen concurrentie en toestand, want daar heb ik allemaal geen zin in. Dan hebben we 16 december, en dat is even dan specifiek, dan gaan we zingen met het koor in de krocht. Dat begint om half drie en dat is gratis, Het kost niks. Maar u krijgt wel koffie en koek. Daar zorgen we gewoon voor. Hoe groot is het koor? Het koor bestaat, zoals ik het op het ogenblik kan uh, inschatten, op een man of 5, 26. Zo, een ja. groot koor. Ja, dat is een groot koor, ja. ja. Ze zeuren wel, ze willen nieuwe kleding en zo, maar daar moeten we nog even naar. kijken. Maar het mannenkoor wel. Hoor wel. Ja, nee, ja, nou, ja, maar dat doen ze handig, hè. Dat hebben we al bekeken <laughs> hoe ze dat gaan doen, hè. En de dirigent is een beroemdheid, is antwoord. Nou, ander onderwerp, hè. Maar ik ja. geef je wel gelijk. Ja. Ja. Uh, wat ik mij dan nog afvraag is, dus, en dat is even dus een, een stokpaardje van mijn antwoorden. Waarom hebben wij zoveel clubs, for difference clubs? Hè? Je hebt dus, dat noemde ik in het begin al, je hebt zoveel clavia's zoveel bridge club, zoveel zwemclubjes en weet ik. Maar je krijgt het niet bij elkaar. Maar de gemeente moet allemaal subsidie geven. En dat, dat heb ik dan, uh, ja. nou oké, okay, al een paar keer heb ik daarover gehad. Ik, ik, ik begrijp dat niet. Waarom heb je dus een, een, een, een bridge club met zes tafeltjes en de andere op vier tafeltjes. Gooi de boel bij elkaar. Je maakt het veel leuker. Dat is met, met, met alles. Ja, maar dat ja. soort clubsjes is meestal ontstaan vanuit een ruzie. Ja, ja dat is inderdaad hoor. Ja, ja, ja. Ik kan een aantal noemen, noemen, namen noemen, maar dat doe ik ook weer niet. Hè. Maar dat, dat is echt Zandvoort. Hè. Ik ja, ben echt een nou, Zandvoort. Het mijn... is niet alleen Zandvoort hoor. Nee, nou, oké. Okay. Nou, dat heb ik dan even. even ja, heb je de bustochter Ja, ja, ja, nee, ja, nee, die heb ik hier staan. Uh, Truus, rustig, rustig. Ik, ik ga nu naar de bustochter, we hebben iemand, en dat is onze Wies de Jong. En die hebben wij speciaal in het bestuur voor bustochtjes. Die organiseert één keer in de maand een bustocht overal naartoe. En ze hebben dus dit jaar is ze brutaal geweest. Ze heeft een bustocht georganiseerd met een hotelverblijf van een week hoor. Zo. Ja, in Limburg. Ze zijn naar Duitsland geweest en weet ik wel. En dat is één grote topper geworden. Hm. Ze hebben nu al inschrijvers dat ze zeggen, denk erom dat ik meega volgend jaar. Hè? Dus dit jaar. Maakt niet jij Ik ga mee. Ik ga okay. mee, al gaan we naar Urk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ik, ik wil het hier even beladen. Uh, ik, even een andere vraag. Ja. Uh, jullie zijn gesignaleerd ja. uh, bij een vergadering van de WMO-raad. Ja. ja, dat Wat klopt. was daar de bedoeling van? Nou, ik, uh, zoals u weet, hoogwaarschijnlijk, waarschijnlijk, maar of niet weet, ik ben uh, een ex-lid van de senior En toen was meneer Janssen, was er geloof ik ook net niet meer in hoor. En uh, dat is dus opgeheven. Dat was met Piet Keur en toestanden, oh, ja. weet je wel. Ja. Dokter Drent was dat. En dat is opgeheven. Daar hadden wij bij, en dat moet ik gewoon even keihard stellen, geen ondersteuning van de gemeente. Wij kregen dus af en toe een verzoek van de gemeente om dat binnen veertien dagen op te lossen. Nou, dat is niet haalbaar. Het is een voorstel aan de gemeente hoe wij erover dachten. Nu ben ik dus uh, met truus, ben ik, uh, laten we zeggen, maandag zijn we in de Gatenkerk geweest. En dat was WMO. En daar zat meneer Essling en daar zat ook nog een meneer over de zorg. En die steunde ...de, de, de WMO-luidjes... ...die konden vragen wat ze wilden... ...ze kregen goed antwoord... Trus waar niet? Ja. En dat heb ik gemist in mijn seniorraad... Mm. Hè? ...dan zeg ik gewoon dus... Trus zegt van... Joh, ...omdat Trus dus nieuw is in die hele materie... ...niet helemaal, maar... ...en dan zegt Trus ja we gaan eens een keer kijken bij de WMO... ...en dat is gewoon informatief... ...en ik heb daar een prachtavond gehad... ...want ik, ik heb gedacht bij mezelf, dit gaat goed... Ja, ik heb me uh, een beetje willen oriënteren op alle, want ik ken uh, dus ik ken ze niet. Ik, ik weet eigenlijk nergens ver, uh, wat vanaf. Ik, ik ben goed in het secretariaat, maar ja, er komt steeds meer op je af, weet je. Zolang je erin zit, er wordt van alles naar je toe geschoven. En dan denk ik, ja, daar moet ik me toch in verdiepen. Dus ik ben me ook in de sociale wetgeving en zo... Ja. Aan maar het gaat diep. leuk hoor. Goed. Als je het nou nagaat... Ja, we hebben een dokter hoor. Ik noem geen naam. Hebben wij bij ons. Hè? En die heeft contact met Truus. En die behandelt dan de, de sociale toestanden. Truus, zeg eens wat. Ja, ja, ja ik zeg eens wat. Ja. Maar, maar klopt, ja, ja, we gaan ja? even terug. Oké. Okay. 40 jaar AMBO. Ja, linker. Wat zijn nou de hoogtepunten geweest? Als je naar nou terugkijkt en je hoort ja. de verhalen van de ouderen, ja. wat zijn dan echt de successen geweest? De, de toppers? Ja, uh... ja, ik weet er een paar hoor van, van jullie buitenlandse reizen die giganten zijn geweest. Uh, er is een keer een, een, een reis geweest naar Italië. met uh, een hele grote groep mensen van de Ambo. Ja, nou, nou praat je. Ik, zit dus, uh, ik, ik ben al vier jaar. zo'n beetje bij de Ambo. Hè. Ik ben en... voorzitter geworden. en uh, ik heb het erg naar mijn zit. vooral met truus erbij. maar dat is een kanje. echt waar, dat meen ik. dat zeg ik gewoon keihard hier. Maar. de, de, de grote. Uh, extreme dingen waar jij nou vraagt, jouw saam. Die zijn mij onbekend. Ik heb een heel boekje heb ik gehad. Ja, waar heel dus de opbouw van die 40 jaar in zit. En daar kom je een heleboel dingen in tegen. Maar daar heb ik niet uit kunnen suppleren. Ja, wat dus, dus inderdaad is. Dus er dus zijn successen geweest in die ja, 40 jaar. Ja, ja. ja. Nou, Echt? daar willen wij weer. Laten we even terug we gaan, ja, gaan ja, naar, goed, jong. naar Heden. Want de tijd is ja. om. Ja, oké. Okay. We hebben binnenkort kerst, Ja. Is vaak voor mensen het feest van de eenzaamheid, ja, wat klopt. doet de Ambo voor? Nou wij voor hebben mensen. dus uh, in de, hoe heet dat ook weer, in de Bodaan zijn we geweest maandag, we zijn woensdag zijn we het huis in de Duinen geweest met zingen. En uh, dat heeft Jan Wassenaar georganiseerd. Die zit in een bepaalde toestand. Voor uh, protestantse uh, gemeenschap. Lokale ja, lokaal. Ja, ja dat miste ik. Oké, okay, goed. Dankjewel Jas. Hè. Maar in ieder geval, dat is een, uh, groot, succes, een groot succes geweest. Maar en... dat, dat zijn dus uh, bijeenkomsten voor mensen die al in feite geborgen zijn. Maar al die mensen die thuis zitten. Jullie hadden in ja. vroeger hadden ja. Jullie kerstmaaltijden... ja. Voor de leden van de Ambo. Hey. Ik ben dan uitgenodigd op ja. kerstdag ja. om bij elkaar te komen eten in het gemeenschapshuis. En dan was er een kerstdiner voor de ouderen, hey. georganiseerd door de Ambo. Want? Ik denk dat Pluspunt uh, ja, gigantisch dat, ja. veel opvangt op dat ja, gebied. Ja, ja. En uh, je versnippert steeds meer. Ja, ja dat, dat is hetzelfde punt. Net als met de klaverjas. Uh, ja. ja. ja. Nee, maar een onderdeeltje dan. Hè, ja, he, rustig hè. Want uh, je wordt brutaal. Wij dan. hebben laten ze uh, ook in ons nieuwsblad gezet waar allemaal uh, uh, uh, uh, gegeten wordt. Hè, waar ja. allemaal ja. voor de ouderen. En dat is al zo'n lijst. Ja. Als je daar nog weer tussenin gaat zitten, dan ontbreekt er bij de Bodaan en ja. bij de Huis in de duinen En bij Pluspunt ontbreken weer mensen omdat die weer bij de AMBO gaan eten. Ik, ik denk okay. niet dat dat verstandig is. Zijn er zijn erg ouderen die op dit moment zitten te luisteren. En die willen contact zoeken met de AMBO. Uh, willen lid worden. Ja. Waar kunnen ze zich melden en hoe gaat dat? Ze kunnen zich melden onder andere bij mij. En dat is telefoon. Telefoon 57122. 1,5. Ja. Ik doe wel niet de ledenadministratie, maar we zijn één grote club, dus ik geef het gelijk door. Wat zijn de contributiekosten? De contributie voor het nieuwe jaar is 30,30 euro. 30. 30,30 euro. Dus, dames en heren luisteraars. Bel straks, niet nu, want Truus zit hier. Over een uurtje, telefoon 5712215. En word lid van de AMBO. Nou, dank u wel. Dank voor jullie komst. Fantastisch en dank voor dit. Uh... En. Uh... Volgend jaar gaan we jullie uitnodigen voor het grote feest. Oké, okay, en willen u ook komen eten bij ons? Misschien. <laughs> Oké, okay, dank u wel. Eeren bedankt. Ja, jullie horen nu de stem van Paul Sweers, een zeer nijvere vrijwilliger in Zandvoort. Hij houdt zich onder andere bezig met de voedselbank, maar komt nu hier even namens de aap -paroglie. Want mensen, hebben jullie een voedsel, krijgen jullie een kerstpakket en je hebt er geen trek in. Paul weet wel wat ermee moet gebeuren. Goedemorgen Paul. Ja, Paul. Goedemorgen. Paul, eerst even de voedselbank. We hadden een paar weken geleden de actie bij de VOMAR in Noord... Jullie stonden daar met alle vrijwilligers voor die voedselbank. Hoe is dat afgelopen? We hebben daar de hele zaterdag dus gestaan met onze groene t-shirts. Uh, de ochtenduren ging het heel matig. winkel werd nog niet echt druk bezocht. Maar goed, ja, toen zat opgegeven. hij de wint te luisteren naar Goedemorgen waarschijnlijk. <laughs> toen de uitzending dus afgelopen was zijn ze massaal opgekomen. Rond de middaguur uh, konden de eerste volle kratten worden afgevoerd. We zijn tot kwart over zes gebleven, s'avonds. De auto was vol. Er zaten 52 kratten in. Dat is voor een uh, middelgrote supermarkt uh, best een goed resultaat te noemen. Dus wij konden tevreden naar huis. Uh, met een paar flinke stalbenen. Maar het is dus de moeite waard geweest. 52 kratten hebben we afgevoerd. En uh, s morgens, nadat ik hier uh, mijn verhaal gedaan had. Uh, zijn jullie benaderd door Capsolon. Uh, ja? Haarwinkel haar Ploni uit de Kosterstraat. En inmiddels zijn 15 mensen uitgenodigd om uh, daar behandeld te worden. Uh, de eerste zijn al geweest, heb ik gehoord. Zelf ben ik ook behandeld. Dus als je vindt dat ik er redelijk bij zit. <laughs> dan, we, ik was klant nummer 1. Uh, dus we kunnen zeggen, de actie is uh, reuze goed verlopen. Fijn. Er was nog een extraatje. Uh, de directie van uh, Thomas Huis ja. heeft... Uh, op zijn tijd, het, om de week, met de inbewoners van het huis doen zij boodschappen voor de voedselbank. En die boodschappen die ze extra doen, die stellen ze aan de voedselbank beschikbaar. Dat dus goed. daar zijn we reuze blij mee. Paul, eventjes, hoeveel gezinnen in Zondvoort moeten helaas gebruik maken van de voedselbank? Op dit moment 22. 22, 22, 22. gezinnen? En het ja. loopt niet af, het neemt toe. Het loopt nu langzaam op, ja. ja. Kort geleden hadden we 17, we zitten nu op 22. Uh, ja, je... Het moet vrezen dat als er nog meer mensen op werk verliezen of, een, of, of te, andere tegenslagen, dat het rond de wintermaanden nog iets zal oplopen. Maar ja, dat weten we nog niet. Okay. We kunnen ook niet zo gek veel meer erbij hebben, want in Haarlem groeit het ook en uh, de hoeveelheid beschikbaar gestelde producten neemt geleidelijk iets af door de winkelbedrijven en de grote voedseldistributeurs. Maar nou, we blijven hopen. Nieuwe nieuwe actie, want je hebt er een aantal dingen op je schouders genomen. Ja, nieuwe actie. Kerstpakketten. Uh, rond, ja, nog even, nog even over de uh, Sint-Nicolaas actie. We hebben ook uh, ter beschikking gesteld gekregen. Uh, mooi nieuw speelgoed en zo hier en daar ook een envelop met wat geld. We hebben gemeend dat bij uh, klanten van de voedselbank met kinderen... Waarvan we mochten verwachten dat Sinterklaas daar bijna aan de deur voorbij zou gaan, hebben we iets kunnen afleveren. Uh, dus die Sinterklaas-actie die is geweest. En, en nu hebben we gedacht. Uh, die, die pakketten en die spullen die beschikbaar komen. die komen ook weer vrij uh, zo rond de kerst. Dat hebben we vorig jaar ook gehad. Een aantal mensen krijgen van diverse kanten kerstpakketten aangeboden. En, zijn daar op zich genomen wel blij mee, maar vragen zich soms af, goh, uh, hoe krijg ik het op, wat moet ik er eigenlijk allemaal mee? Nou, toen hebben we gedacht, daar, in dat gat in de markt springen we dan maar, wij hebben genoeg adressen uh, waar iets extra's heel welkom is, uh, de mensen die met Sinterklaas bezocht hebben, die slaan we dan over, maar we hebben nog wel een adres of 30 achter de hand, waarvan we... ...vrijwel zeker weten dat iets extra's heel welkom is. Dus dan nu uh, de vraag, de oproep. Als u zo iemand bent die uh, over soms meerdere kerstpakketten beschikt... Uh, ...stel er één beschikbaar. Wij weten adressen daarvoor. Wij niet alleen, de diaconie van de kerken, maar ook... Uh, ...wij werken nou samen met uh, Maatschappelijk Werk... En met uh, de leiding van Pluspunt in Noord. Mevrouw uh, Nathalie Lindeboom. Die ook uh, op de achterhand allerlei mensen weet. Die moeite hebben om uh, de feestdagen goed door te komen. Dus in overleg hebben wij voldoende adressen. Nu gaat het nog om de kerstpakketten zelf. Wanneer en waar? En dan het liefst uh, al, waar. Het, voor ons is dat het mooist als ze ingeleverd kunnen worden. Komende vrijdag ochtend tussen zegt tien uur en 1 uur middags uh, in de Agatha kerk Daar is een bijeenkomst voor senioren. Uh, daar hebben we ruimte om ze aan te pakken. Uh, daar kunnen we ze ook uh, labelen en even nakijken en, en een lijst maken van uh, waar gaan we ze bezorgen. Dus vrijdagochtend 18 december zou een heel gunstig tijdstip zijn. Waarom zo vroeg? Uh, wij hopen op kant- en klare pakketten. We hebben in het verleden. We gaan ze niet uit elkaar halen. We gaan ze liever niet uit elkaar halen. Er zijn wel mensen die hebben pakken koffie gebracht of pakken suiker. Ja, Op zich is dat natuurlijk ook mooi en goed, maar dan moeten wij dus ergens een leuke doos vandaan halen. Uh, en suiker en koffie en, en, en iets van een versnapering of een kerstel, als we die krijgen, zo'n doos combineren. En al is het een kleine doos... Er zijn genoeg eh, bejaarden, senioren, die alleen wonen... Die helemaal niet zitten te wachten op zo'n hele grote doos. Het is de attentiewaarde. Ja, het de aandacht. En, en dat er dan ja. wat in zit, hè, de aandacht. Het, het praatje wat je misschien maakt. Eh. Dus dat is meer van belang dan een heel groot pakket. Kijk, als het naar een gezin met vijf kinderen moet... Ja, dan is een heel klein doosje met één een, met een kerststaafje en een, en een pakje boter. Dat, dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus dan, dan moeten we er toch iets van maken. Maar dat zou een hele mooie... Uh... En nu krijgt iemand zijn kerstpakket na de 18e december. Ja, dan denk ik... Uh... Wat doe ik er dan mee? Rond de kerk. Uh... Kunnen we jou bellen, Paul? Bijvoorbeeld. Want Dan kom ik het halen. Wij, wij kunnen voor alles naar jou bellen. <laughs> ook de schalm, alles... Wil je okay. van de huisraad af of nog goed werkende spullen, bel Paul Sweers. Hoewel, ik geen depot meer heb. Dus, uh, maar jij ik, komt altijd langs. Ik kom... Mogen we jouw nou, telefoonnummer bekendmaken? Ja, voor, voor, dit, voor dit doel mag dat zeker. Daar gaan we. Dames en heren luisteraars, let op. Het telefoonnummer van Paul Sweers. 57 128 128 63 8, -8. 6 -3. 6 -3. En aarzel niet, bel deze vriendelijke man op. Hij komt graag bij u langs. Grote en kleine pakketten. Kleine en ja. grote pakketten. En wilt u dus extra doen? En als mag... iemand nou nog uh, goede lege dozen heeft staan. Dat is ook altijd. Als iemand zegt: Ik heb nog een leuke doos. Uh ook niet weggooien zou ik zeggen, nee. want uh, daar zijn wij natuurlijk mee geholpen, anders moeten we dat weer kopen of uh, leuren van waar halen we dat vandaan, dan hoop ik niet dat ik honderden lege dozen krijg nou ja, maar, voor volgend uh, jaar uh, ja, die moet je dan wel ergens opslaan. maar eigenlijk is alles wat dat betreft op die vrijdagochtend welkom ja je bent een, uh, een groot zandvoerder en een groot hart je doet nou, erg veel goed werk bijna, ik ben natuurlijk maar ook maar een import ja, maar ja. je doet erg goed werk ja. voor de gemeenschap okay. ja Bedankt daarvoor. Graag gedaan en fijne feestdagen. Jullie ook, dankjewel. aan tafel stijgt. Waarom? Uh, waarom? Welke, welke namen komen er uit de grote blauwe zak die hier in Hotel Hoogland staat? We hebben het over tot, de loterij. Tot aan de nok gevuld met loodjes, allemaal met gulhand uitgedeeld door de Zandvoortse winkeliers. Klopt. U hoort de stem van Helme Hoogland. Inderdaad. Het secretariaat, secretariaat die ook de prijzen, namen, de winnaars gaat opschrijven. Ja. En als uh, de grote trekman hebben we momenteel in huis, Gerd Kuik, de voorzitter van Ondernemersvereniging Zandvoort. Goedemorgen, Goedemorgen Gerd. Goedemorgen. Gedwongen. <laughs> ja, maar je doet het graag. Ik, moest, ik, zie, ik, ik zie dat je dat gaat. Je, je hebt je hand ook helemaal klaar. Hè? Ja, ik heb en hij zit ook te glunderen hoor. Grijpklauw. Dus, uh... hel, hel maar eventjes, de zak nu is weer aanzienlijk, ja. voller dan vorige week. Ja, dat klopt. Dus er wordt massaal gebruik gemaakt van deze loten absoluut. En ik moet er natuurlijk wel bijzeggen dat de loten natuurlijk groter zijn. Nou, niet al verleden jaar, maar het jaar daarvoor hadden we uh, lotjes die de helft waren. Hè? Dus het ja. is ook natuurlijk wel een beetje het gezicht. Maar het loopt hartstikke goed. Uh, elke vrijdagmiddag ga ik de loten ophalen. Nou, ik had twee vuilniszakken nodig. Dus, uh, geweldig, hè? Geweldig, ja. Het is een groot dus dat betekent dat de dus hun kerstinkopen niet in de omliggende gemeente doen, maar lekker in zonverblijven. Het lijkt er wel op en zo moeten we dat houden. Precies. Nou, dan gaan we beginnen. Oké, okay, we gaan met de eerste prijs beginnen. Ja, ja? in de microfoon. Oh, oh, in de microfoon Bruna Balken en de tijdschriften te waarde voor 15 euro. Altijd leuk. Hartstikke goed. Dat is voor mevrouw Verschoren. Bo Boerlagenstraat 10 in Zandvoort uh, Ik wil meteen even zeggen Als ik een loodje krijg wat niet geheel ingevuld is Of wat ik amper kan lezen Dan trekken we een ander want, uh, ik kan het Niet met, zo uh, streng betalen uh, ja, ja, Het, het zo... moet netjes ingevuld worden Voor uh, deze dame, de secretaresse Oké, okay, de tweede prijs Dat is uh, van Sebon, van de heer Rubeling Een notenpakket, elk jaar doet hij dat Hartstikke leuk Dat is voor Edda Ruling, Tjerk Hiddenstraat, nummer 2 in Zandvoort. Prima. Goed, gefeliciteerd. De derde prijs van Blokker. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. Ja Gert geef me weer. Is goed ingevuld. zie ik op een afstand. Geweldig. Um, Elena Beaumont. Prachtige naam. In de Lorentstraat 242. Gefeliciteerd met uw prijs. Dan gaan we naar de vierde prijs. De Kaashoek. Een zuivelmandje. Elk jaar hartstikke leuk. Ja hoor, dat is van uh, de heer of mevrouw S. Bos in de Dr. Metzgerstraat, nummer 25. De volgende prijs, oh wacht even. Hoor. Even een nummertje erop zetten. Ja, ja, ik ga nu wat te snel. Dat was nummer 4. Ja. ja, hou jullie het ook maar voor mij? Ja. ja, hartstikke goed. We gaan naar 5. We gaan naar nummer 5. Gal en Gal. Davis van de Kings. Rode of Witte Wijn. Uh, ja, van de heer of mevrouw Davis in de Versantenstraat, nummer 2. Dan gaan we naar prijs 6. Voor Parfumerie drogisterij Moerenburg. Een cadeaubon te waarde van 20 euro. En het gaat helemaal eerlijk toe. Ja zeker. Onder notarieel toezicht. Ja, de heer of mevrouw van de Onk. In de Kars van Uffervoortlaan. Geweldig. Dat is nummer 6. Ook u gefeliciteerd met uw prijs. Nummer 7. Visculinaire. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. Oh dat is een... Uh... Wissehart. Nou, dat zou kunnen. Wissehart in de Nieuwstraat. Oké, okay, prima. Dat was nummer 7. Nummer 8. Slagerij Marcel Horneman. Een fondue gourmet voor vier personen. Nou, Gert, die doet het trouwens erg goed. Ja. Uh, uh, de, uh, de heer of mevrouw Filmer in de Brede Rode. Straat 132. Nou een beetje dieper in de zak. Ja, ik zit op de, ik zit op de bodem. zit op de bodem. Ik ik uh... Play in Casino biedt aan twee bioscoopkaartjes. Gezellig. Een bekende telefoon kan ik terug. Dat ja, is bodem. nummer 9. Even kijken. De Heer of Mevrouw Zwart op de Valenopweg Nummer 2. Streep 14. Dit is de alleronderste die je kon vinden. Daniel Groente en Fruit. Een fruitmandje. Oh, sorry. Dat is prijs nummer 10. De Heer of Mevrouw Prinsen in de Zuiderstraat. 15. Ook u gefeliciteerd met de prijs. Dan hebben we van Shannas Shoe Repair, dames of heren hakken. Beetje heuselijk, <lacht> hè? Ik zit hem tot de bodem zelfs. We blijven serieus. Uh, Wat nummer zijn we nu? We zijn nu bij nummer 11. Van Shannas Shoe ja, ja, nu is dit het laatste nummer, gaan we ja. weer even van, een plaatje draaien. Heer of mevrouw Van Duin in de Potgietenstraat, nummer 16. Dat was nummer 11. We hebben even een pauze nu. Nee, ja, is nee, nummer 12. Nummer 12. Ja, nummer 12. Van La Bourbonnière in de Haltestraat. Een lekker bourbonsloosje. Lekker. Ik weet al wie. Ja, is goed ingevuld. Ja. Uh, de heer of mevrouw Kroder in de Leijsterstraat, nummer 21. Kijk. Nou, prima. Dat was Prijs 12. Leks, leks nodig. Eerst de judgment day mommy and I'm standing on the front line mm -hmm. and the Lord asked me what I did with my life I will say I spent it with you alright right. right. if I wake up in World War III,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 we zijn bezig, luisteraars, met de trekking. De tweede trekking van uh, dit jaar. Ja, de tweede trekking. Helemaal. Oké, okay, de Zandvoortse apotheek. Een waardebol van Fiji, 20 euro. Uh, Becker, Gerrit Bekker in de Wijmaarstraat in Zandvoort gefeliciteerd met die prijs. Dat was de dertiende prijs. De veertiende prijs van Casino Royale, twee bioscoopkaartjes. De mevrouw De Jong Oosterveld in Zandvoort, dat was de 14e prijs. De koffieclub in Zandvoort biedt een verwendbon aan ter waarde van 15 euro. En dat is voor de heer of mevrouw Mulder. En het adres is Lorentstraat, nummer 90. Dan gaan we naar Kwekerij van Kleef. Een waardebond te waarde van 25 euro. W. Hendricks in de Van der Stadenstraat 11. Het valt me op dat het allemaal nog in stand voor het is. Hè? Ja, ja, vorige week trouwens niet. Maar, eh, van Vessem de Patijou op het raadhuisplein. Een schnit naar keuze. Voor. De heer of mevrouw uh, Ik kan er niks anders van maken. De Ruitenstraat 34, ook weer in Zandvoort. Dat was prijs nummer 17. Dan gaan we naar Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluis. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. En die gaat naar Tom Achten. Max Eeuwenstraat 29. Ook u gefeliciteerd met uw prijs. Dan gaan we naar Circus Zandvoort. Aangeboden worden twee kaartjes uh, voor de bioscoop. Oké, okay, uh, moet ik nog voorlezen. De heer of mevrouw Oltmans, burgemeester Venemaplein nummer 7-15. Prijs nummer 20, Kaashuis Tromp. En die prijs die gaat naar uh, Anneke Klaas in de Brede -Rode Straat 14. En de prijs is een stuk kaas van smaak. Oké, okay. nummer 21. Een cadeaubond te waarde van 10 euro, aangeboden door Verstegen IJzerhandel... De heer of mevrouw Stuurman in de Zeestraat, 48. Oké, okay. dat was prijs 21. We hebben er nog drie te gaan. Gert, gaat het nog goed, Gert? Ja, het gaat nog goed. Prijs nummer 22, Chocoladehuis Willemsen. En de prijs is een chocoladeprijs, hoe kan het ook anders. De heer of mevrouw Holtsman in de Mussenbroekstraat in Zandvoort. En dat was dus prijs... Ja, zijn leven is Even kijken hoor, nee, ja, prijs 22. gaat hartstikke goed. Hier de eerste min of meer buitenlanden. Uh. Music Store, een mooie prijs, een cadeaubon te waarde van 20 euro Voor de heer of mevrouw Brinkman Salaam 228 Dat was de ene laatste prijs En prijs nummer 24 van Albert Heijn Albert Heijn die dit jaar voor het eerst meedoet cadeaubon te waarde van 25 euro Voor de heer of mevrouw Goede In de Keesomstraat 155 Wat waren gaat. de prijzen ja, hebben niks gehoord. Goed, <coughs> luisteraars ja. Heeft u uw naam niet gehoord Of heeft u uw naam wel gehoord Maar u bent het alweer vergeten ja. Dan krijgt u in ieder geval bericht. Ja, een brief. Ik ga een brief sturen naar al deze 24 prijswinnaars. En, en verder komt er een advertentie in de Zandvoortse Krant te staan Klopt. waar alles herhaald wordt. En we hebben een uh, site uh, dit jaar uh, ontworpen, de, de Ondernemersvereniging Zandvoort. En dat is www.ovzandvoort.nl. Daar komt ook. Uh, Oké, okay, maar bij. ze kunnen het ook in de huis en huisblad de Zandvoortse Krant ja, zien. Absoluut. Daar staat alles in. Ja. Ja. Volgende week gaan we weer een trekking doen. De derde trekking, klopt, op de negentiende. En dan een, nog een finale trekking, of dat is de finale trekking? Nee, nee, want dat is de derde trekking en dan komt er nog een vierde trekking. Nou, die zou op de kerst vallen, dus dat doen we niet aan. Dat wordt 2 januari en dan ja. hebben we de vierde trekking en tevens de trekking van de hoofdprijzen samen met de notaris. Dat wordt een groot feest? Dat wordt een groot feest, zeker. Dus daar kunnen we mooi naar uitkijken. Dames en heren, wij zijn controllers hier geweest. Het is allemaal eerlijk en netjes verlopen. En ik wens iedereen veel geluk met zijn prijs. Ja. En dank voor jullie komst hier naartoe. Oké, okay, jullie ook weer bedankt. bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Nee, nee helemaal. Dit is alweer niks voor nodig. <laughs> Beautiful Zo, de opwinning is verdwenen. Ja. De zak met loodjes ook. Die gaat in het grote pakhuis en uh, die worden allemaal samengebracht voor de trekking in het nieuwe jaar. Tom, uh, ik vind dat hier Hoogland een beetje vol loopt met de CDA. Wat waar, is er aan waar, de hand? Waarom zou dat zijn eigenlijk? Ja, we krijgen na het, in het tweede uur, krijgen we Gijs... Uh, hier aan tafel. Gijs de Rode. Gijs de Rode. Want die is uh, gekozen tot nummer 1 op de lijst van de CDA. Zou die trakteren denk je? Ik denk dat hij tracteert, want hij heeft een heleboel CDA figuren meegenomen. Dus... Uh, nou, we wachten af. We wachten af. Wat, wat gaan we daarna doen? Nou, die krijgen we dus straks als eerste in het uh, tweede uur. En daarna gaan we over sprookjes hebben... Dat is het en, hetzelfde. Ja, hetzelfde, is hetzelfde, CDA en sprookjes. Ankie Miesbeek en Martine Jouwstra. En die gaan praten over de sprookjeswandeling volgende week zaterdag. En we eindigen het tweede uur met Nathalie Lindeboom over de kerstinloop van hedenmiddag in Pluspunt. Dus eerst even muziek en dan gaan we toch eens een paar prikkelende vragen stellen aan Gijs de Rode. Tot zo.